Barranquilla se baila así Barranquilla se baila Yeah, así, yeah. Hey. yeah. yeah she's so sexy a fantasy a refugee oh. like me back with the fugies from a third world country uh -huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty hump, we lead a whole club She's yeah. why yeah. the CIA yeah. why I musical transaction oh. Oh. Oh. Oh. no more the snatch rope. refugees run the seas 'cause we own our own bo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 PVV-leider Wilders blijft er bij het CDA op aandringen... snel mee te doen aan de onderhandelingen over een kabinet van CDA, VVD en PVV. Informateur Roosenthal heeft vandaag afzonderlijk gepraat met Wilders... en VVD-leider Rutte en vanavond heeft hij nog een ontmoeting met de twee samen. Wilders vindt dat ook CDA-fractievoorzitter Verhagen erbij moet zijn. Als hij niet met de PVV wil, dan moet hij dat eerlijk zeggen, zei Wilders. Maar Verhagen gaat niet op het verzoek in. Hij wacht eerst de gesprekken tussen VVD en PVV af. De Britse premier Cameron heeft excuses gemaakt voor het optreden van het Britse leger op Bloody Sunday in 1972 in Noord-Ierland. Naar dat optreden is twaalf jaar onderzoek gedaan door Lord Seville. En de conclusie is dat de militairen hun zelfbeheersing verloren en instructies in de wind sloegen. Op Bloody Sunday werden veertien mensen gedood. Daarna escaleerde het geweld tussen protestanten en katholieken. Het geweld tussen Kirgizen en Oezbeken is afgenomen, dat zegt de interimregering, die niet langer om buitenlandse militaire steun vraagt om het geweld te helpen beteugelen. Het zuiden van het land wordt al dagen geteisterd door botsingen tussen de twee bevolkingsgroepen en dat heeft al geleid tot zeker 170 doden. De interimregering laat het referendum over een nieuwe grondwet volgende week gewoon doorgaan.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 Met, Met nu in Zandvoortse Zaken. Los días sean de ambas sol no pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay amor me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay,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 Seven days in sunny June were long and.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 something flavor aventura hello shh son escuche son las cinco mañana Yes, we are. Ik I'm not the only Yeah.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 The ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna